Middernacht, het is vrijdag 12 juli, René van Brakel met het nws journaal De SNS-bestuurders die verantwoordelijk waren voor de verliesgevende vastgoedportefeuille... hoeven hun bonussen niet in te leveren. Het is juridisch niet haalbaar. De bonussen zijn uitgekeerd voor het behalen van allerlei doelstellingen... en niet specifiek voor de aankoop van de vastgoedpoot. Volgens juristen van SNS en het ministerie van Financiën is het ook niet verstandig... de bestuurders aansprakelijk te stellen. Die zaak zou weinig kans maken omdat ze niets hebben gedaan dat tegen de regels was.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 Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er worden vermist. Reddingsploegen zoeken in het puin naar overlevenden. Het gebouw stond in een overbevolkte wijk waar veel armen wonen. Volgens de autoriteiten stort het pand in door een bouwkundig gebrek. In lakos staan veel gebouwen die niet volgens de regels zijn gebouwd. Op het EK Voetbal voor Vrouwen heeft Nederland verrassend met 0-0 gelijk gespeeld tegen Duitsland. De Duitse voetbalsters wonnen de afgelopen vijf EK's en onlangs versloegen ze Oranje nog met 5-0... In de tweede helft leek het er even op dat oranje op voorsprong zou komen. Maar dat gebeurde dus niet. Het weer bewolkt en er graad of 11 van het begin van de ochtend. Kans op motregen. Af en dag af en toe zon, maar ook bewolking. Het is dan tussen de 17 en 21 graden. Tot zover het NWS journaal de bij Verkeersinformatie. De A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwebrug, naast 5 kilometer file... zijn er drie rijstroken dicht en het komt door een ongeluk. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1 NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casa Luna. Vannacht met Mieke van der Wijn. Goeienacht, welkom bij Casa Luna. Als het over Griekenland gaat, dan gaat het tegenwoordig al snel over geld, schulden, armoede, falende overheden en banken in crisis. Wat een enorm verschil met de manier waarop de gymnasiast kennis maakt met Griekenland. Bakermat van de beschaving, wieg van de democratie, oorsprong van de kunsten en de sport niet te vergeten. In deze tijd van het vrouwen-EK voetbaltoernooi. Welkom Ineke Sluiter. Goedenavond. is ja, hoogleraar Griekse taal en letterkunde. We hebben al een tweet gekregen, ja, daar begin ik maar even mee, met iemand die in het, in het Oud-Grieks twitterde... Uh, ik, ik verlang heel erg naar dit gesprek. Wie zou dat geweest zijn? Dat kon ik zo snel niet zien. Ja. Goed, nou ja, ik verlang ook heel erg naar dat gesprek. Uh, ik begreep dat je vanavond nog had gekeken naar het, het, het, het vrouwenvoetbal. Ja, dat paste precies. Het is goed dat dit programma zo laat begint. Dat ging heel goed. Ja. Uh, deden vrouwen in Griekenland dat ook uh, eigenlijk, uh, sporten? Ja, ik, dat hing er een beetje vanaf waar je woonde. Maar in Sparta bijvoorbeeld, daar, daar sporten ze echt. Ja. Ja, maar de vrouwen ook? Ja, de, de, vrouwen heb... ook. ja oh, de vrouwen ook. Omdat uh, de sport, dacht ik, uh, dat dat altijd alleen maar voor mannen was. Ja, de, ik denk dat dat in grote lijnen ook wel <laughs> klopt. En ook in Athene zie ik ze niet allemaal uh, in het worstelperk treden. Dat, dat waren toch andere dames. Nee, maar zijn daar uh, berichten over? Over vrouwelijke sporters? Nou ja, dus dat, dat ja? ze in Athene... Dat in Sparta mensen dat wel deden. Ook wel vaak dan in comedies, hoor, dat er een beetje grapjes worden gemaakt... over ja. uh, Spartaanse spierbundels, ook bij vrouwen. Want dat natuurlijk ja. heel onaantrekkelijk werd gevonden, ja. ongetwijfeld. Maar dat voetballen deden ze niet. Dat niet, nee. Dat is natuurlijk pas van, uh, van later. Maar een heleboel andere sporten werden er wel beoefend. Hè? Ik begreep dat uh, mannen uh, naakt over straat liepen met olie en uh, schrapers... Waar, uh, hè, waar ze de olie weer van hun lichaam moesten ja, schrapen. De, nou, er waren natuurlijk wel keurige... Uh, fitnesscentra voor, waar ze dat konden ja. doen. Of ze nou over straat liepen, dat weet ik niet. Nee. Uh, dat ze dus wel naakt sporten en dat hun geslacht werd vastgebonden... bij het hardlopen, klopt dat ook niet? Oh, mijn, mijn hemel, waar heb jij je allemaal in dat verdiept? Ik, nou, dat heb ik uit een boek oh, van Simon boek Goldhill. <laughs> nou, dan is het waar. Die dan zegt hoe de <laughs> oudheid ons heeft gevormd. Hij zegt nou, dat van, is een geweldig boek, ja. Dat is zeer leesbaar en heel aantrekkelijk geschreven. Het ja. heet Liefde, Seks en Tragedie. Nou, daar heb en, je en eigenlijk komt het erop neer dat alles wat wij hier nu in het Westen doen... dat het allemaal uit het oude Griekenland komt. Nou, ik zou misschien onderbijen dat veel van de dingen die wij doen... omdat we nou eenmaal mensen zijn, ook gedaan werden door de Grieken. Omdat het nou eenmaal ook mensen waren. Jawel, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Het Griekenland wordt altijd bij uitstek toch ja, voorgesteld als... Ja, de, de oorsprong van de westerse beschaving. Veel meer nog dan andere landen. Ja, maar ik denk toch dat dat vooral komt door alle dingen... waar zij al over nadachten die we nog steeds belangrijk vinden... in relaties met mensen en, en in uh, eer en in politiek. Maar dus, echt die rechte lijn, dat is altijd wel een klein beetje verdacht... als iemand dat zo in één keer trekt. Waarom vind je dat verdacht? Nou, omdat het historisch vaak heel anders gelopen is met allerlei breuken en veranderingen. En... Maar dat is natuurlijk allemaal veel te verantwoord. Het is wel zo dat wij, als we denken over onze cultuur... die lijn met de Grieken leggen, dat is op zichzelf al heel belangrijk. Het is gewoon ons, een van onze ankers. Het begrip democratie bijvoorbeeld, ja. dat komt daar toch vandaan? Ja, het woord komt er vandaan. En ze hadden een soort democratie. Eh, wel heel anders dan de onze. Maar onze democratie komt er niet in één keer vandaan. Die heeft meer te maken met de manier waarop we hier in de middeleeuwen... Uh, ja democratisch met elkaar overlegden met stamhoofden en zo. En daar is dat een beetje uit voortgekomen. Dus als je het historisch wil volgen, ligt het vaak net weer even anders. Maar ja. ik vind het prima, hoor. Dus uh, het was een vroege democratie. Vind jij dat het oude Griekenland eigenlijk iets te veel eer krijgt dan? N nou, te veel eer. Ik geef het zelf ook vrij veel eer. Maar ja. dat ligt meer aan die andere dingen. Dat ik denk, goh, hadden ze daar al... hebben ze over die problemen toen al zo geweldig nagedacht... dat we eigenlijk niet eens zo heel veel verder er vaak mee zijn. Dat is wel bijzonder. Noem eens een voorbeeld. Hè? Nou ja, dus de grote problemen die in de tragedies aan de orde komen... waar eigenlijk geen antwoord op gegeven wordt... maar waar je ziet dat iemand worstelt met een opdracht van de overheid... die ingaat tegen zijn geweten. En wat moet je dan doen? Daar is niet heel makkelijk één antwoord op te geven. Maar we kunnen wel allemaal aan de hand van diezelfde verhalen daarover denken. Doen we ook. Dus dat is wel een belangrijke rol voor die oudheid. Gebeurt het vaak dat je ja, kwesties tegenkomt... of gebeurtenissen of berichten in de krant leest... waarvan je denkt van ja, dat is iets waar toen ook al overgeschreven is, over exact dezelfde dilemma's, ethische dilemma's. Ja, dat, dat overkomt me heel regelmatig. Want ik denk, de vorm die dit debat heeft, die lijkt enorm op iets wat ik al eerder heb aangetroffen. En dat weten we vaak niet meer. En dan kan het heel verhelderend zijn om juist naar Griekenland te kijken, omdat het mensen uiteindelijk ook niet, zoveel kan schelen hoe ze de zaak daar oplosten. Het is interessant, maar dus je kan de analyse daar heel mooi maken zonder dat iedereen overstuur raakt. Ja. En dat dan toepassen op de moderne tijd. Dus dat hele Griekenland-debat wat we Recent gehad hadden. Dat is daar een mooi voorbeeld. Nou ja, van. Waar ik mee begon. heb. Griekenland is voor veel ja. mensen, naar nou behalve dan misschien een leuke vakantieland. Het is, het is dat dat hele ellendige eh, staat van Griekenland. Het is, ik heb het gevoel dat het een beetje uit de aandacht is weggezakt. Maar ja. het heeft toch heel lang eh, is, is Griekenland eh, is, ja een voorbeeld geweest van een falende staat, falende overheid. Ja. Ja, dus ik, ik, ik kijk dan naar dat debat en ik zie twee dingen. Het eerste is dat het net lijkt alsof dit iets nieuws is. Maar in feite, als je naar de geschiedenis van Griekenland kijkt... Ja, het is een beetje treurig om te constateren... maar Griekenland is vanaf ongeveer uh, het laatste stukje van de vierde eeuw voor Christus. Dus dat is echt al he heel erg lang. Elke keer voorwerp van vergelijkbare debatten. Er is niet echt een land, er is geen natie. Het is niet helemaal duidelijk wie de etnische Grieken zijn. Het is, maar het gaat altijd over die cultuur van hen. Dus ze moeten altijd maar teruggrijpen op dat verleden. En iedereen wil daar wel uh, ja, een, een soort aanspraak op maken. Uh, en daar willen ze ook wel iets voor betalen. Maar de moderne Grieken in elke periode... Die worden altijd een beetje met de, met de nek aangekeken. En mensen hebben het vage gevoel dat zelfs die culturele erfenis... niet helemaal in goede handen is bij ze. Bij de Grieken. Dus bij de Grieken mensen zelf. vinden eigenlijk dat de moderne Grieken... Uh, die geweldige, uh, geweldige culturele verleden niet echt verdienen. Bijna. Ja, niet echt verdienen. Dat, ze, dat, er een soort, dat dat hun hoogtepunt was en ja. dat het nu minder zou zijn. Dat gevoel wordt heel vaak opgeroepen. Dat zie je dus al in de oudheid zelf. En ik bedoel, derde eeuw voor Christus is ook echt nog oudheid. Het ja. telt niet meer helemaal als de klassieke periode, zeggen we dan. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk oudheid. Ja, en dan zijn er mensen die proberen aanspraak te maken... op die erfenis van de Grieken. En dat doen ze bijvoorbeeld door uh, te proberen... zo belangrijk mogelijke manuscripten te krijgen voor hun bibliotheek... en daar ook geld voor te betalen. Veel geld zelfs bedrieglijk dat in handen te krijgen. Dus ze hebben er iets voor over, financieel. En het gaat ze niet om de Grieken van hun eigen tijd... maar om, die, om dat Griekenland ja, waar we allemaal aan terugdenken... als een bijzondere periode, bakenmat van de beschaving. Al in de oudheid zelf is het dat. Ja, dus in één eeuw na die bloeiperiode werd er ja. al zo over gedacht. Ja. Toen hadden ze dat besef al, dat is wel bijzonder. Dat is heel bijzonder, ja, maar dat is dus eigenlijk altijd zo gebleven. Dus elke volgende periode, in de, in de eh, tijd dat eh, allerlei Grieken na de val van Constantinopel naar Italië trekken, maken sommigen het argument dat er een kruistocht moet komen om eh, Griekenland en het stukje dus Constantinopel, Istanbul, te ontzetten van de, van de Turken. Ja, omdat er een culturele schuld is aan Griekenland. We zijn het ze verschuldigd, werd er, wordt er gezegd in die tijd. Omdat ze die prachtige cultuur hebben. Dus die, hun verleden is hun grootste troef. Het ja. kan ook heel benauwend zijn. Ja, nou, ik, daar hebben ze misschien toch nog steeds last van. Ja, en je ziet ook dat dus op dit moment komt er een wat rechtse partij op, die, die Gouden Dageraad. Ja, wat is het eerste wat die doet? Zeggen we moeten weer terug naar het Griekenland van de Acropolis. Dus ja. ze doen daar ook in nationalistische zin... Kan er een beroep op worden gedaan? Kan kan heel foute vormen aannemen. Wij hebben het ook een beetje met die 17e eeuw, denk ik wel eens. Ja, of dat de VOC wordt... <laughs> Nee, maar goed, dat ook altijd, altijd, altijd wordt afgeschilderd als ja, de bloeitijd, hè, waarin uh, Nederland ook uh, echt een grootmacht was. Ja. En dat is daarna ook nooit meer gebeurd. Kan nee. je het daarmee vergelijken? Ja, nou ja, dus dan moeten we het weer van het voetbal hebben, waar uh -huh. we elke keer weer proberen de wereldtop te bereiken. En dan zijn we toch weer bij onze dames, Ik die het net toch zo mooi hebben gedaan. Dan ja. komen we toch bij de dames, voetbal. Die hebben het mooi gedaan. Nou, ze hebben toch tegen de, een grote kampioen al gespeeld. Duitsland is, uh, is regerend kampioen. Dus... Ja. Ben je een voetballiefhebber? Ja, ik ben een groot voetballiefhebber. Nou, zowel dames als heren voetbal, of mannen als vrouwen voetbal. Zeker. Ja. Nou, ik vind het wel goed. Er is best veel belangstelling voor het, voor het vrouwen-EK nu, hè? Nou, ik vond het ook heel bijzonder dat deze wedstrijd het is natuurlijk ook Nederland-Duitsland prachtig. Ja, ze ja, zitten ja. in een hele zware pool. Ze spelen tegen de kampioen. Maar dat, dat gewoon rechtstreeks werd uitgezonden, dat, dat is toch wel heel erg mooi. Toen ik. Uh, er de leeftijd voor had, waren er zo weinig vrouwenvoetbalteams. Ik heb nooit in een club gevoetbald, maar ik had dat misschien best leuk gevonden. Heb Je hebt wel gevoetbald? Nou, ik was uh, eigenlijk meer van het hoog houden. Dus uh, dat gaat heel goed tussen studeren door. Dan ga je even met een bal op straat en dan maar zo vaak mogelijk... de bal van de grond houden. Daar was ja. ik zeer bedreven in. Ja. Um, even terug naar, uh, naar jouw werk. Je hebt In 2010 heb je Spinoza-premie gekregen. Waar, heb, waar kreeg je dit nu voor? Ja, dat is, dat is niet iets waarnaar je solliciteert. Dus nee, je helemaal. je krijgt hem. Je krijgt hem gewoon. Je krijgt hem gewoon. Uh, ja, dat, dat is toch wel voor wetenschappelijk werk. Dus voor uh, de studies die ik gedaan heb, denk mm -hmm. ik naar die antieke cultuur. En misschien ook wel voor het feit dat ik graag verbanden leg... precies met andere periodes en ook met onze moderne tijd, om te kijken. Maar krijg je die premie dan ook om daar een vervolgonderzoek mee te doen? Ja, je mag het naar eigen inzicht mm -hmm. uh, besteden. En uh, dat ben ik op dit moment ja? aan het doen. Wat, ja. wat, wat, wat, doe, wat doe je ermee? Verschillende dingen. Ik heb me vanaf het begin voorgenomen dat dit... Uh, dit was eigenlijk zoiets uitzonderlijk. Zo'n prijs voor een echte geesteswetenschappelijke studierichting. Waar we eigenlijk voornamelijk geld nodig hebben voor mensen. En, en om tijd te scheppen. Want ik, ik hoef geen laboratorium te hebben. Dat is niet nodig. Uh, dat ik wilde dat eigenlijk over de hele breedte dat vak versterkt zou worden. Dus uh, ik ben op dit moment bezig met een groep met een nieuw woordenboek, Grieks-Nederlands. We hebben net het eerste stuk, de, de letter P, is onze pilot, dat leek toepasselijk. Ja, ja. En die is nu klaar, die komt online, wordt helemaal gratis beschikbaar straks. Maar dat is dus een Oud-Grieks. Oud-Grieks. Ja? Oud en maar wel in een zeer modern jasje. Dus want dat wordt uh, in open access, in digitale vorm. Ja. Nee, dat begrijp ik. Maar kijk, die teksten zijn niet echt veranderd natuurlijk. Dus ja, je, zou zeggen, die, je zou zeggen die woorden die zijn allemaal al lang. Ik heb ook ooit op het gymnasium gezeten. Nou, daar waren er gewoon Griekse woordenboeken. Wat is daar dan nog aan te verbeteren? Ja, dat is niet zozeer dat het Grieks verandert, maar nee. wij veranderen. Dus okay. het Nederlands van die oude woordenboeken is verouderd. De startkennis waarmee een leerling zo'n woord wil opzoeken. Is veranderd. Dus je moet het makkelijker maken om. om doeltreffend op de plaats in het woordenboek te komen. waar je de goede informatie vindt. De manier waarop we naar het. Het is toch gewoon het alfabet dat je het gewoon een woord. Op... Ja, dat is een goed begin. Maar je, je weet ook nog dat die Griekse woordjes. de neiging hebben om allerlei onherkenbare vormen aan te nemen. Allemaal ja. onregelmatige werkwoorden, ja. al dat soort dingen. Dat had ik verdrongen, ja. ja. En, nou, er is tegenwoordig iets minder tijd om al die vormen te leren dan uh, vroeger. En dat betekent dat een leerling enorm geholpen is als je dat vormpje in kan tikken. En als de computer je dan vertelt bij welk woord je wezen moet. Dus een van die uh, tijdsvormen die het Grieks heeft. Ja. ja. Want dat was altijd het lastige. Ja, dat was een enorme ja, gedoe, ja. Voor mensen die dat niet weten, dat Grieks dat heeft veel meer tijdsvormen dan het Nederlands, hè? Het vervoegt en verbuigt zich ja. helemaal een slag in de rond. Ja. Ook met uh, zelfstandige naamwoorden, hoor. die hebben allemaal, allemaal verschillende vormpjes. Dus dat is lastig. Ja. En daar kan je wat aan doen. En we kijken tegenwoordig ook wat anders naar de taalkundige beschrijving. Dus daar kan je ook nog proberen het wat beter te doen. Nou, dus al met al, het moet digitaal beschikbaar zijn. Het Nederlands moet meer up-to-date. Je moet beter helpen. Uh, dat was allemaal reden om dat project te doen. En het is belangrijk dat de, dat de gymnasiumopleidingen in stand blijven. Want daar komen veel leuke studenten vandaan. Dus dat is, en die gaan de wereld in. Dat worden niet allemaal klassici, dat worden gewoon leuke mensen in de maatschappij. Ja, en ik dacht dat die gymnasia hartstikke populair waren de ja, laatste tijd. dat is ook zo. Dus die hebben goede instrumenten nodig. Ja, dat is eigenlijk toch wel wonderlijk. Ja, ik vind dat natuurlijk niet zo gek, nee. zoals je zult kunnen begrijpen. Waarom vind je dat wonderlijk? Nou ja, je zou zeggen uh, dat mensen misschien denken... ja, wat moeten we er eigenlijk nog mee? Op een gegeven moment hebben ze ook al het een van de beide oude talen laten vallen. Je kon dan of Latijn of Grieks doen. Dus je had het idee van nou, dat kalft een beetje af. En in plaats, maar dat is toch op een manier niet zo gegaan. Doordat het praktisch nut van, van de oude talen niet door iedereen meteen wordt ingezien, laat ik het zo zeggen. Nee, dat, dat is denk ik zo. Maar misschien studeren ze het ook wel niet vanwege het praktisch nut. Maar omdat je er toegang mee krijgt, ja, niet alleen tot een serie heel bijzondere teksten en tot een bijzondere cultuur. Maar eigenlijk dat je ook een sleutel in handen krijgt om de hele cultuurgeschiedenis van Europa, als het ware te lezen. Precies om de reden die je daar straks zei. Namelijk dat door de eeuwen heen iedereen al door maar gedacht heeft... wij gaan terug op de Grieken. Ja. En dus elke keer als die terugkerende vragen weer opkomen... van leven en dood en hoe ga je om met ziekte... en wat is moed en wanneer ben je een held... en hoe verhoudt een individu zich tot de staat... elke keer grepen ze terug naar Socrates en naar Antigone... en naar al die antieke helden... Dus als jij daar ook iets van weet... dan ben je in één klap ingeplucht in de hele Europese traditie. En ik denk dat dat echt aantrekkelijk is. En verder is het denk ik ook zo dat veel mensen naar het gymnasium gaan... Ja, die helemaal daar niet zitten om die talen... maar die gewoon graag naar het gymnasium willen gaan... of hun ouders willen dat graag. Nou ja, misschien dat we die toch wel kunnen winnen... door daar goed lessen te geven. Of Omdat het ook een soort status heeft. Ja, dat is jammer, maar dat is denk ik wel zo. Nou ja... Nou ja. Kijk, ik, bij mij ging het zo dat ik nu later pas dacht van... hé, hey, wat, wat is het handig? Vond je het handig? Maar ja, je... heel handig. Vertel eens. Nou, bijvoorbeeld, uh, als ik dan... Uh, heel veel mensen gaan toch wel naar musea. Nou, en als je dan naar een uh, museum gaat... dan zie je natuurlijk al die, die doeken. Ja, kijk, of het of, of zijn uh, beelden uh, uit de Bijbel hè, vaak die, die, die afgebeeld zijn. Nou ja, die herken je dan meteen. Tenminste, ik dan in mijn geval wel. Dan uh, denk je, oh ja, daar hangt Jezus aan het kruis. Oh ja, daar heb je Abraham met z'n offer. Weet je, dat je meteen denkt van, oh ja, dat is het. En dan blijft er natuurlijk ook nog een heleboel doeken over. En die, die, die verhalen uit de klassieke oudheid die zijn eindeloos uh, geschilderd. Ja, dat is zeker. En dat je dan denkt van, uh, oh ja, daar heb je uh, uh, Aphrodite Of daar heb je Europa met de stier. Of uh, daar heb je de zwanen. Uh, weet je, dat je meteen... een um, een herkenning hebt. Ja. En dat je niet. Tuurlijk, je kan ook lezen wat er staat, maar het is gewoon heel, heel prettig als je meteen een, een, een ja, de. Een, een beeld herkent. Dat je meteen een idee van een verhaal erbij hebt. Ja, dat, dat dan loop is het, je wat minder wezensvreemd rond... met allemaal plaatjes die in eerste instantie niks zeggen... waar je eerst dan een hele hoop tekst voor moet lezen. Klopt. Nou, een van de leuke dingen van de manier waarop zo'n gymnasiumopleiding... nu in elkaar zit, is dat er veel meer tijd is... om aan dat soort dingen aandacht te besteden. Dus mensen zijn niet alleen maar bezig met een beetje grammatica te leren... maar ze kijken ook naar dit soort vormen van... Doorwerking en ze kunnen dat in verband brengen met andere teksten, met moderne uh, verschijningsvormen. Dus er wordt eigenlijk veel breder, aan een veel bredere vorming gewerkt op die gymnasiumopleiding. Dat is heel leuk. Het is ook heel fijn dat daar tijd voor is in de middelbare school. Goed, we praten zo meteen uh, verder. Uh, we gaan eerst even naar uh, muziek luisteren. Je hebt zelf uh, uh, muziek meegebracht, zoals alle Casaluna-gasten dat mogen doen. Trouwens, Casaluna is dan weer Latijn, maar goed, dat is dan ook wel weer leuk. Uh, hoe zou dat in het Grieks heten, Casaluna? Huisje Maan, oikoselene. <laughs> nou ja, goed. En Zo noemen we dat van vanavond maar even oikoselene. Wat voor muziek heb je meegenomen? Het gaat om het standje van uh, Schubert, uh -huh. Zögernd Leijze. Uh -huh. En het wordt in deze uitvoering gezongen door een, uh, Anna Sofia van, uh, van Otter. Uh -huh. En een, een vrouwen, het is een vrouwenkoor deze keer van het Zweeds Radio koor. Dus het is, ik kan daar straks ook nog wel iets over zeggen, want het is een heel klassiek liedjesvorm. Oké, okay. ja. eerst luisteren. in de storm is nacht verstil vor und statt sollst du schaust du nu nun noch Aza Luna, Mikke van der Wij. Ja, vannacht met Ineke Sluiter uh, nam de muziek mee, uh, Schubert. Vertel nog even waar het over ging. Het was echt een nachtliedje, hè? Ja, het was echt een nachtliedje. Ja, het is eigenlijk een hele mooie klassieke vorm. Dus in de oudheid uh, zou je het een paraclausituron noemen. Dus, uh, de minnaar die staat te jammeren bij de deur. De gesloten deur natuurlijk van zijn geliefde. Dus hier is een groepje mensen die komt op de deur van dat liefje kloppen en zegt, je moet wakker worden, niet slapen... want de stem van de liefde klinkt hier. En dan uiteindelijk komen ze erachter dat het mooiste is wat je iemand geven kan... dat ze gewoon lekker mag slapen. En dan gaan ze er zachtjes weer vandoor. Nou, dat is uh, heel mooi. Ik denk dat mijn vrouw Margriet, die dit ook wel gezongen heeft... Ja. Uh, geluisterd heeft tot nu toe en nu misschien ook wel mag gaan slapen. Nee, ze mag helemaal niet, ze slapen. Mag helemaal niet gaan slapen. <laughs> <Geen> <laughs> aan. Ze, blijft hier, ze blijft lekker tot twee uur wakker. Want, uh, ik, ik zal maar vast vertellen, Ineke Sluiten blijft ook uh, tot tweeën. En uh, ik hoop dat u uh, tussen één en twee ook uh, meedoet... door uh, te bellen met 0800 1121. En uh, dan kunt u vragen stellen. En we willen ook graag weten welke Griekse mythen of uh, verhalen u, u hebben getroffen... Misschien tijdens uw schooltijd of later. Uh, nou goed, oké, okay. dat komt allemaal zo meteen nog. Uh, want ja, we hadden het net even over de gymnasia. Uh, uh, nou, de, die verschrikkelijke Griekse grammatica. Ik was blij dat ik ervan verlost was. Uh, natuurlijk, er zitten ook heel veel moois in. Later denk, ben je blij dat je weet wat er in, in het museum hangt. Maar desalniettemin, dat, dat je echt besluit om het te gaan studeren. Wat, wat, wat, wat, wat was de vonk bij jou? En nooit één seconde spijt gehad. En dat nee, zeg ik nee, er nee, meteen nee, even nee, dat, bij. Luister, ja, wat was de vonk? Het is eigenlijk, ik heb zo'n heerlijk vak. Dat is werkelijk waar. Dus ik was een, een echte alfa. Ik ben dol op taal. En alles wat met taal samenhangt. Verhalen, geschiedenis, al die dingen. Wie klassieke talen gaat studeren, die krijgt een soort package deal. Je hebt het daar allemaal. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ik het toen... Uh, voornamelijk koos omdat ik dacht, dan heb ik twee talen in één klap. Hè, want dat hoort bij elkaar, Latijn en Grieks. Maar toen ik naar zo'n voorlichting ging, toen werd mij ook verteld... en dat bleek ook allemaal waar te zijn... dat je krijgt en de taalkunde en de letterkunde. Je leert iets over klassieke archeologie, over oude geschiedenis... over antieke wijsbegeerden. Het is gewoon één grote package deal... waar je al die geesteswetenschappen ja, in handen krijgt... en het in verband met elkaar bestudeert... En dan ook nog eens in verband met onze eigen tijd. Het is voor mij een soort vrijbrief, die hele studie en dat hele vakgebied... om na te denken over alles wat ik interessant vind. Het kan altijd ook aan de hand van mijn vak. Nou, dat is gewoon geweldig. Ja, mensen hebben het idee... ik heb het leukste vak van de wereld, dat zeg ik. Ik roep dat ook altijd. Maar uh, nog even dus terug, je zat ook op een gymnasium... maar jij, jij liet je dus ook niet weerhouden door die ingewikkelde grammatica... Nou, het weer jou, houden. Nou ja. Nee, het was voor jou niet ingewikkeld. Nou, jawel hoor. Ik was ook helemaal niet per se heel goed in al die vormpjes en nee. zo. Maar je hebt voor elk vak. Ja, ook een klein beetje discipline nodig. Want je moet een beetje de, de vaardigheden leren die daarbij horen. Dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel, jij kan ook niet rare geluiden in die microfoon maken. Je hebt moeten leren omgaan met hoe dat moet. En ja. dat je precies op tijd moet werken. En, en je hebt nog vijf seconden. Je moet nog een afkondiging maken. Ja. Dus er zit in elk vak zit ook techniek. En dit was mijn stukje techniek. En daar kan je ook plezier in hebben. Dat had ik. Dat ja. heb ik nog steeds. Het was niet zo dat je getroffen werd door bepaalde verhalen. Of uh, mythen? Nou, of, of, nou ja, nou ja dat, dat zei ik net. Ook. Ook. Ik, ik ben gewoon een echte alfa. Ik vind al die dingen mooi. Dus denken over taal en alles wat je daarmee kan doen... en verhalen vertellen is iets heel banaals. Dat doen alle mensen. We hebben het nodig voor onze geestelijke gezondheid. Eh, als, je, als je je eigen verhaal niet meer kan organiseren... Hè, narratief kan mm -hmm. organiseren, echt als een verhaal... Nou, dan ben je echt een beetje uh, de weg kwijt. Dus uh, als je uh, niet meer een, een autobiografisch verhaal kan vertellen: van hoe ben ik hier terechtgekomen? Dat is, dat is echt heel ernstig. Dus mensen organiseren altijd hun begrip van waar ze zijn en wat ze aan het doen zijn, in de vorm van een verhaal. En de oudheid levert je inderdaad een soort voorraadkamer aan, aan fantastische verhalen. Het zijn uh, die, die zo, uh, ja. Uh, exemplarisch zijn en zo, zo makkelijk te onthouden eigenlijk... dat het heel gemakkelijk is om aan de hand van die verhalen... over allerlei situaties in het leven na te denken. Ik kan je nog herinneren, het eerste verhaal waar je dat, dat indruk op jou maakte... uit die Griekse oudheid, dat je dat las op school... Ja, ik, nou, ik denk dat het, uh, dat het ons werd voorgelezen. Dat was ja. de vertaling van de Odyssee. Ja. Ja, ik hoorde jou straks ook iets over die Odyssee. Zeg. Nou ja, voordat we hier ja. De, de, ja. de uitzending begonnen. Ja, dat is ook een geweldige verhalen in die, in, in die Odyssee. Dat klopt. Ja, dat is natuurlijk ook een heel bijzonder Spannend. verhaal. Het verhaal van de terugkeer van ja. Odysseus uit de Trojaanse oorlog. Maar daar binnenin zit het verhaal dat hij zelf vertelt... over alle avonturen die hij gehad heeft... Het is allemaal heel... Euh, ja, het spreekt makkelijk tot de verbeelding. Mm -hmm. Ja, dat was, euh, dat was mooi. Dat, uh, daar zit ook nog het verhaal in van zijn zoon... die naar hem op zoek gaat. En die is ongeveer van de leeftijd van die middelbare scholieren. Dus euh, daar zit ook heel veel herkenbaarheid in. Eigenlijk is dat altijd zo met die verhalen uit de oudheid. Ja. Het, euh, het gaat over situaties en problemen... Ja, die gewoon mm. bij mens zijn horen. Dus je komt ze altijd tegen. Ja. En ook de dilemma's die je, die je ja. in je leven voorgeschoteld krijgt... die zitten ook altijd al in die verhalen. Ja, zeker, ja. En dan ook nog eens die, die vreemde, dat was voor mij heel vreemd... als iemand die opgegroeid is in een, in een christelijk milieu... een protestant christelijk milieu... dat dus met een god die boven je staat... Eh, dat dus die, die, die goden gewoon gezellig meedoen, bij wijze van spreken. Nou ja, nee, ja. ja, ze doen gezellig mee met elkaar, maar ze staan natuurlijk wel boven ja, wel, de mensen. Ja, wel, maar maar, maar ze... het zijn hele menselijke, ja. aandoende goden. En dat maakt het des te de angstaanjagender dat ze ook zo rechtlijnig en zwart-wit zijn... zodat ze toch hele starre consequenties verbinden... aan menselijk gedrag dat verkeerd is. Zelfs als je als mens in een situatie zit waar je niet goed kan kiezen. Dus uh, je moet om de God een plezier te doen, aandoen en je weet dat je dat niet mag doen omdat een andere God het verbiedt. Nou, zoek het maar uit. Je kan niet goed kiezen. Je kan niet goed kiezen, bedoel ik. Uh -huh. Er is geen goede keuze meer over. Ja, dat kom je regelmatig tegen in uh, een Griekse tragedie. Dus een, een jongetje die zijn vader moet wreken, uh, want die is vermoord. En hoe, wie heeft hem vermoord? Zijn moeder. Dus om zijn vader te wreken, moet hij zijn moeder doden. Nou, dat kan niet. En hij doet het uiteindelijk toch. Daar kom je dus echt wel in grote problemen, ja. Nou ja, nu we het dan toch uh, hebben over het doden van, uh, van ouders... Hè? ouders en kinderen en doden... Uh, nog niet zo lang geleden hebben we natuurlijk dat enorme drama gehad met die vader die zijn twee zoontjes doodde. Ja, dan denk ik toch, een heleboel mensen van ja, dat is ook een thema dat al in, in de Griekse oudheid hè, bij Medea was weliswaar een moeder, ja. maar toch een ouder die zijn kinderen dood. Ja, weet je, en kan je dan nou voorstellen dat mensen daar dan toch iets aan hebben aan het feit dat het toen ook al uh, ja, als een beschreven staat of zo dat, nou ja, dus uh, je bedoelt nu dat het in elk geval uh, het, het bestaat, want nou, ja, het staat zo, in ja. de literatuur. Ja. Ik weet niet of dat erg veel troost biedt op nee, zo'n moment, niet. maar het is wel zo dat als je zo'n stuk als de Medea leest of je ziet het opgevoerd worden, dat is natuurlijk dat laatste is waarschijnlijk natuurlijk het beste, want dat is hoe het bedoeld was. Mm -hmm. uh, dan word je wel gedwongen om na te denken over hoe kan dat nou? Onder wat voor omstandigheden is een moeder? bereid om dat te doen. Deze moeder, deze Medea, die is volledig doordrongen van het feit... dat ze zichzelf ook verschrikkelijk beschadigt door, door die kinderen te doden. En wat gebeurt er dan in die tragedie? Zodat we daar dat toch... Ah, we zitten het gewoon uit tot het eind, hoe pijnlijk het ook is. En je gaat er ook over nadenken. Niet iedereen is 100% tegen Medea, ook al is niemand het eens met wat ze doet. Ze doet het om uh, wraak te nemen op haar man. Ja, die, die haar laat zitten voor een nieuwe uh -huh. liefde... en uit allerlei opportunistische overwegingen... omdat hij wil trouwen met de... De, de dochter van de lokale koning. Nee. Dat is natuurlijk beter voor zijn machtspositie. Hij heeft er ook hele gladde praatjes bij... dat het ook voor zijn kinderen nog beter is. Kortom, het is voor iedereen beter eigenlijk nee. wat hij wil doen. Nou, daar wil zij niet aan... want zij heeft haar hele levensplan aan deze man verbonden. Ze heeft allerlei ook misdaden gepleegd om hem... Te helpen, dus ze heeft hem geholpen een opdracht te vervullen. Ze is met hem gevlucht uit haar land terwijl ze achtervolgd werden. En om de achtervolgers af te leiden, heeft ze haar broertje die ze bij zich had in stukjes gehakt en overboord gegooid. Dus dit is gewoon een levensgevaarlijke vrouw, hoor. Laten we wel zijn. Maar dat leek allemaal nog helemaal in dienst te staan van. Ze heeft heel veel voor hem overgehouden. Ja, zeker. Dat is in ieder geval heel ja. uh, duidelijk. Dat is heel duidelijk. Uh, en en nu gebeurt er dit, en hoe, hoe kan je dat nog begrijpen? Wat ik daar leuk, of dat is misschien het woord niet, maar interessant aan vind... is dat we heel lang hebben geleerd dat je niet naar zulke literatuur mag kijken... door te proberen je voor te stellen wat zo'n personage vond. Dat was een, uh, ja, een, een weinig sofisticatend manier van met literatuur omgaan... Dat je je, dat je je zo kan inleven in een personage. Daar werd eigenlijk altijd tamelijk minachtend over gedaan. En dat, en dat was ook een leeshouding, die leerden wij af in de universiteit. Dat moest niet. Je had allerlei manieren om zo'n tekst te analyseren. Maar je afvragen wat er omging in het hoofd van een personage... dat was eigenlijk... <coughs> pardon. was eigenlijk not dan. Dat hoorde op een of andere manier niet. En inmiddels weten we zoveel meer... Van, van hoe menselijke cognitie werkt... en hoe mensen in groepen überhaupt functioneren... door zich namelijk voortdurend voor te stellen... wat andere mensen denken en wat zij denken, dat jij denkt... dat je opeens ook met een soort wetenschappelijke onderbouwing... datzelfde kan doen. Dus we mogen ons nu gelukkig weer de vraag stellen... What was she thinking? Wat mm -hmm. gaat er om in het hoofd van... Medea. En je ziet dat die personages onderling ook doen. En je komt daar een stukje verder mee met die vraag, gek genoeg. Ja. Yes. Nou ja, jij zegt dus eigenlijk... iedere tijd kan, gaat weer op een an, nieuwe, andere manier kijken naar die, die klassieke stukken. Ja, ook met andere heeft, methodes ja, vaak. Ja, het ja. heeft ook te maken met... Ja, wat, wat, wat mensen weten, of, maar hoe bedoel je methodes eigenlijk? Nou ja, dus ook onder klassici, als ik daar dan aan denk, er, er is een periode geweest waarin überhaupt die vragen naar de literaire waarden en wat daar cultureel gebeurde, ja, dat was niet interessant. Maar er stonden interessante vormpjes in zo'n tekst. Ja, eigenlijk precies waar jij uh, al de kriebels bedoelt... van over de rug krijgt, natuurlijk. Nou ja. Dus inderdaad, dus in zulke interessante oh, vormpjes ja, ja. staan er dan in, zijn tekst of constructies. Oh, ja. Dus dat, wa, dat was een opvatting van het vak, waardoor je erg bezig was met, het, met dat technische. Was ook mooi. Maar de studenten die een beetje zweveriger, dat, zo werd daar toen over gedacht, daarmee omgingen, die waren natuurlijk geen goede professionals. Dat ja. denken wij nu niet meer. Het, het is allebei mooi. Je hebt technici nodig en je hebt mensen nodig die. Die aan die culturele interpretatie doen. Zijn er nog steeds genoeg studenten die uh, Grieks of oude talen willen studeren? Ja, we hebben eigenlijk best een goede toeloop. Er zijn er van harte meer welkom. Ja. Dus uh, we kunnen er prima meer aan. Dat ook het, uh, de vraag uit de maatschappij is eigenlijk groter dan wat we op dit moment, wat wij kunnen. Uh, afleveren, zeg maar, aan afgestudeerden. Dus er is echt een schreeuwend tekort nog je, steeds. Je bedoelt, er zijn meer... Uh, Leraren. Uh, Leraren Absoluut. Er zijn geen werkeloze klassici. Nee? Al oh, mijn studenten, ze, ze worden al... Terwijl ze nog studeren, krijgen we telefoontjes van scholen. Heb je alsjeblieft een goede voor ons. Echt waar? Ja, ja echt waar. Maar ja. de, de, de, de animo is dus net iets te gering? Net iets te gering, maar goed. Dus ik werk in Leiden. We krijgen ja. er daar toch nog wel... Uh, ongeveer 30 per jaar. En dat ja. is eigenlijk een hele fijne groep om, om mee te werken. Ja. Maar er, ook als ik kijk, we zijn de grootste in het land uh, de afgelopen jaren geweest. Dus ja, He, daar heb je, kunnen ze best wat meer bij. Ja, heb je het gevoel dat het bedreigd wordt? Nou, het gaat eigenlijk... Nee, uh, dat is, is weer een beetje hetzelfde... Um, uh, er is een ander, je hebt hier dat boek van die Simon nou Goldhill ja, net besproken. Ik uit de kast, er is nou, besproken, een ander. Nou ja, even, dus even. inspiratie had ik dat uit de kast uh, gehaald. Ja? Er is een ander recent boek van een andere klassica uit Engeland. Uh, die heet Mary Beard. Ja? Confronting the Classics heet het. Ik weet niet. Het wordt vast ook in het Nederlands vertaald, maar ik weet niet. De, de klassieke confronteren. Ik ja? weet niet wat voor ja? werktitel ze gebruiken. Ja. En die zegt er is iets geks aan de hand met de manier waarop wij over die klassieke talen praten. Want al vanaf de oudheid, zeg ik net hetzelfde verhaal als met Griekenland. praten mensen erover alsof het bedreigd is. Alsof het ieder moment uh, voorgoed de afgrond in kan verdwijnen. Alsof we het niet. Ah. Eh, eigenlijk zette jij net ook een beetje op die ah. manier in. Maar eigenlijk wordt tegelijkertijd al door de waarde wel erkend. Iedere generatie denkt. nu kennen ze nog slechter Latijn dan de vorige keer. Maar dat zeggen ze dus al vanaf de oudheid. Het kan gewoon niet waar zijn. Ja, het kan gewoon niet waar zijn. Dus die manier van praten... en dat wij als het ware het laatste bolwerk zijn... dat die klassieke talen nog verdedigt... tegen de, ik weet niet, de barbarij misschien of zo. Ja. Of het definitieve verval. Dat hoort er kennelijk een beetje bij. Dus ik maak me eigenlijk helemaal niet zoveel zorgen. Ik nee. vind het heel fijn dat mensen bezorgd zijn daarover. Want dat betekent dat er misschien wel niet zo veel aan de hand is. Je hebt niet het gevoel dat je het uh, moet verdedigen als... Uh, als... Studieobject. Nee, ja, ik wil het best verdedigen, nee, maar, als iemand nee. het zou aanvallen. Maar het nee. interessante is, het wordt eigenlijk helemaal niet zo vaak aangevallen. Dat is ook een, een open vraag. Dus ja, eh. Nee, dus ik, uh, nee. Uh, ik we praten varen. er wel over. Waarom is het belangrijk? Ik vind ook dat je daar wel, ik bedoel, je kan je tijd ook aan andere vakken besteden. Ja. Dus het is een redelijke vraag. Waarom steken we er tijd in? Uh, maar ik zie dat niet zozeer als een aanval. Maar dat is gewoon een normaal soort gesprek. Dat moet je over wiskunde ook hebben. Want ik bedoel, ik heb persoonlijk meer gehad aan de klassieke talen... dan aan wiskunde bijvoorbeeld, helemaal wat te noemen mm -hmm. op school. Vast en zeker zijn er ook mensen voor wie het omgekeerde geldt. Natuurlijk, die hebben het gevoel dat via de wiskunde de, uh, de wereld voor hen open gaat. Precies. Dus ik denk dat we dat soort gesprekken gewoon in alle openheid kunnen hebben. Maar dat kan je doen zonder dat je je bijzonder aangevallen voelt. Maar ik denk dus dat die retorica van de... Uh, uh, uh, ja, de bijzondere of de met uitsterven bedreigde, bedreigde diersoort of zo. Mm -hmm. Dat hoort kennelijk een beetje bij dit vak. Prima, vind ik niet erg. Nee, maar goed, je kan je voorstellen... dat uh, mensen het nut van uh, oude talen niet heel direct zien, niet iedereen. Je kan het wel uitleggen, maar dat mensen denken, nou, het is niet direct toepasbaar. Het zijn dode talen, weet je wel. Ja. Je kan natuurlijk ook een leuke cultuurgeschiedenis uh, lezen. Van, ja. uh, van de klassieke, uh, zonder dat je die, die talen echt nog uh, zou moeten. Nou, dat is ook zo. Leren. Ik zou dat veel mensen ook aanbevelen, zeker degene die geen tijd of zin uh -huh. hebben om de talen te lezen. Dat is leuk, dan hebben ze toch een idee. En ik vind ook helemaal niet dat iedereen dit moet doen... maar ik vind uh, van niet één vak in onze samenleving dat iedereen het moet doen. Nee. Ik vind dat we moeten zorgen dat we met elkaar een mooi breed spectrum hebben. En het is dus belangrijk dat er mensen zijn die dit levend houden... gewoon in de bloedstroom van onze samenleving. En die gewoon ook nog toegang hebben tot die teksten. Ja, en die hebben die toegang tot die teksten nodig. Daar is het echt noodzakelijk voor. Want het, je verliest wel veel als je dat niet kan doen een Nederlandse vertaling... Dat, uh, dat gaat natuurlijk prima, maar er zijn begrippen in het Grieks... waar je gewoon geen goed Nederlands equivalent voor hebt. En je gebruikt woorden in het Nederlands die eigenlijk niet helemaal op het Grieks passen. Daar zit ik weer bij mijn woordenboek. Ja, dan zit je weer <laughs> bij je woordenboek. Ja, maar ik denk dat er een heleboel mensen in Nederland zijn... die af en toe nog een nachtmerrie hebben... dat ze opeens nog de tentamen Grieks of Latijn over moeten doen. En ze denken, oh, ik weet het helemaal niet meer. Maar goed, daar wil ik het niet met de luisteraars uh, uh, over hebben, de tweede uur. Uh, dat mag ook, hoor. Want als u iets wil vragen aan Ineke Sluiter... dan bent u hartelijk welkom om te bellen met 0800-1121... Of mailen, dat kan natuurlijk ook. Kazeluna.ncv.nl Of twitteren, er zijn wel mensen die getwitterd hebben. Ook leuk, dat houden we ook allemaal in de gaten. Hashtag Kazeluna. Maar ik dacht dat misschien is het ook uh, fijn... als u uh, vertelt welke uh, mythen en verhalen... Griekse mythen en verhalen... of nou ja, van de Romeinen mag ook... hoor, uh, voor u een speciale betekenis hebben. Uh, waar u uh, door gegrepen bent. Uh, waar u misschien nog mee leeft. Of waar u zelf een draai aan hebt gegeven. Ik weet het niet. Ik bedoel. Het, het zijn zoveel uh, verhalen die helemaal in onze, ja, in onze eigen cultuur zitten. Dus, uh, die, die daar hun oorsprong in hebben. Dus ja, dat uh, lijkt mij leuk om daar het tweede uur over uh, door te praten. Uh, we gaan eerst nog even naar een hoorspel van de NTR. Mevrouw Nederland. Dat is sinds maandag is dat nieuw. En om, uh, om één uur dan uh, praten we dus verder met. Uh, met Ineke Sluiter. Uh, en we willen het dus hebben over Griekse mythen en uh, verhalen. Wat uh, Toch, Ineke? Dat lijkt me toch wel leuk om daar... Uh, dat is een perfect onderwerp. Een heel mooi onderwerp. Oké, okay, kom maar op. 0800-1121. Tot zometeen. Ik ik ik, ik, ik, ik, ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Nee, dat is jij. NCRV. De NTR presenteert. Mevrouw Nederland. Een tiendelig relatiedrama in digitale, veranderende tijden. Vandaag, aflevering 4. Tijdens een etentje bij haar overbuurvrouw Tieneke. werd mevrouw Nederland gebeld door Leopold. Een man die ze heeft leren kennen via het spelletje Wordfield. Dit contact wordt steeds intiemer. Mevrouw Nederland bleef niet lang. Toen het eten op was, ging ze gelijk weer naar huis. Ze hoefde geen koffie. Eenmaal binnen ging ze direct op bed liggen, met haar kleren nog aan. Ze had nee moeten zeggen tegen de uitnodiging, maar ze kon het niet. Ze had de telefoon nooit op moeten nemen...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 Met mij. Ah, mevrouw Nederland. Ik stoor toch niet? Helemaal niet. Dan ging weer iets niet helemaal goed. Ja, nee, kan gebeuren. Het lijkt bijna gewoon te worden. Nee, ik ben net weer thuis. Ze had me uitgenodigd. Tineke. Ja, ik. Uh... Ja? Bedankt voor uw berichten. Ik wilde u terugschrijven, maar. Maar het werd tango. Ja. Ja. <laughs> Uh, jij bent weer aan zet. Uh, het is toch goed als ik jij zeg? Oh ja, dat is goed hoor. Ja, je weet het niet. Nee. Dus... Tja. Ik... Uh... Ja? <laughs> ik weet het eigenlijk ook niet. Ik, ik weet ook niet waarom ik bel. Vertel eens iets over jezelf, Hilde. Over mezelf? Ja, waarom niet? Nou, we elkaar toch aan de lijn hebben. Jij belt mij terug... Nou, ik voel me momenteel niet echt goed. Oh? Nee, ik kan niet zo goed tegen de warmte. Ik denk dat dat het is. Hier ook. Wat? Het is hier ook erg warm. Oh ja? Ja. Het spijt me. Van je vrouw. Dat is uh, vijf jaar geleden. Mijn man. Je bent getrouwd. Ja. Alleen hij is er niet. Hij is altijd weg voor werk. Ah, ik snap het. Weet je... Wat? Um, ik ben eigenlijk een heel gemiddeld mens. Ik doe dit soort dingen nooit. Nee. Ik wil me niet opdringen. Oh, nee. Ik ook niet. Ik ben niet ongelukkig. Alles gaat gewoon zoals het gaat. Toeval. <laughs> ja. <hums> ik ben ook kleurenblind. Oh? Ja. <hums> ik, ik weet ook niet waarom ik dat zeg. Ach. Jij bent weer aan zet. Oh, dat had ik net ook al gezegd. Nee, ik bof niet zo met de letters. Ja, geef de letters <laughs> maar de schuld. De letters kunnen er niks aan doen. Wat zeg ik dat mooi. Het gesprek verloopt goed. Duurt niet lang. Al spijt het haar dat ze liegt over Hans, haar man. Dat was niet de bedoeling. Ik ga weer ophangen. Mijn, mijn telefoonrekening. Jij ligt voor. Ik doe mijn best. Goed. Dag, mevrouw Nederland. Dag. Boy. Het is de eerste dag van een hittegolf waarvan niemand weet hoe lang hij gaat duren. Op de buienradar is geen wolk te bekennen. Bij de temperatuur staat 35 graden vermeld en hoger. S'nachts wordt het niet koeler dan 21. In het huis van Tieneke zitten alle ramen dicht. Ze zit in haar achtertuintje in de schaduw, met haar voeten in een emmer koud water. In haar ene hand houdt ze haar telefoon. In haar andere een vel papier met daarop een heel lang telefoonnummer. Victor speaking. Victor met Tieneke. Oh, hi. Wat is er? Victor, luister. Ik wil de dingen niet erger maken dan ze zijn, maar... de is iets met je moeder en ik weet niet precies wat. Je moet iets duidelijker zijn. Is ze ziek? Ze doet anders. Er is iets aan de hand, maar ik weet niet wat. Een gevoel. Anders? Toen jij belde, bijvoorbeeld. Wanneer was dat? Toen ze bij mij op bezoek was. Maar ik heb helemaal niet gebeld. Weet je dat zeker? Waarom was ze dan op bezoek bij jou? Ik had haar uitgenodigd om te komen eten en toen belde jij. Ik was het niet. Maar ik kreeg de groeten van je. De laatste keer dat ik belde, viel de verbinding weg. Ik heb een heel slechte... Victor? Ben ik weer. Ik vind het zo erg. Laatst was ik aan het schoonmaken bij je moeder. Ja, ga door. Nou, en toen? Tineke, alsjeblieft rustig. Toen ging de telefoon. Die van jou? Nee, die van haar. Ik dacht dat jij het was. Ik bedoel, die anders. Maar het was een man. Een man? Wat voor man? Hij vroeg naar mevrouw Nederland. En wat heb jij toen gezegd? Dat ik die niet ken natuurlijk. Ze was naar de kapper. En verder? Ik heb weer opgehangen. Dat zijn mijn zaken niet natuurlijk. Dat weet ik heus wel. Tineke? Ja? Ik ben inderdaad bang dat er iets aan de hand is. Oh nee. Zie je wel. Ik dacht het al. Zie je wel. Waar is ze nu? Gewoon thuis. Denk ik. Ik moet binnenkort even in Nederland zijn. Wanneer? Misschien volgende week. Misschien een week later. Gewoon zaken. Weet ze dat al? Nee. Zal ik het tegen haar zeggen? Dat is misschien beter van niet. Oké, okay, ik zeg niets. Maar Wat is er dan? Oh, ik word helemaal gek. Rustig, alsjeblieft. Zolang jij gewoon doet, is er niets aan de hand. Hoe oh, kan ik gewoon doen als jij ook nog niets zegt? Niemand zegt ooit iets tegen mij. Victor? Niet weggaan. Tineke blijft verlamd in haar tuinstoel zitten... en staart naar haar voeten in de emmer met water. De hitte. De toestand. Maar Victor komt naar Nederland dan komt alles weer goed. Alles komt goed. We zijn in een loft aan de rand van Londen en kijken over een verlaten havengebied. Vroeger lagen hier schepen aan de kade. Nu razen er auto's over een pas aangelegde ringweg. Ver weg. Bij het raam staat Boy. Ook wel Leopold. Een lange, magere man met grijs haar. Hij draagt een korte broek en een zwart overhemd. Blote voeten. Hij kijkt naar twee meeuwen die achter elkaar aanzitten. Op het aanrecht staat een afwas van weken. Beste Hilde. Hij heeft mevrouw Nederland een bericht gestuurd... Zij laat op zich wachten met het leggen van een nieuw woord. Ik hoop dat je weet dat na 72 uur het spel wordt afgebroken door de quizmaster. Hij loopt naar de tafel achter in de ruimte en pakt zijn telefoon. Op zijn speelscherm is een nieuw woord gelegd. Het duurde even, maar toen zag ik het. Quote. Ik zat vast met de Q. Driemaal letterwaarden op de Q en op de E. De T is dezelfde als de laatste T uit troost. Totaal 116 punten. Op deze manier haal ik je nooit meer in. Ik wacht. Wat zij niet weet is dat zij niet de enige is met wie hij speelt. Er staan nog zes andere spelletjes op hem te wachten... met zes andere random strangers. Maar nog nooit was hij zo'n stranger tegengekomen. Moment. Nog nooit had iemand hem een telefoonnummer gestuurd... per ongeluk of met opzet... Nog nooit had hij geweten met wie hij speelde. Echt. Ik moet je wat vertellen. Hij zou haar kunnen bellen. Ik jou ook. Zij zouden elkaar nog veel meer kunnen vertellen. Terwijl Boy terugloopt naar het raam... loopt mevrouw Nederland met haar mobiel de achtertuin in... en blijft staan onder een boom. Het gras is geel en dor. De bladeren van de boom hangen slap. Ze ziet dat er een bericht binnenkomt, maar ze kan het niet goed lezen vanwege het licht. Haar eigen gezicht weerspiegelt in het toestel. Ze loopt weer naar binnen, maar blijft staan bij de keukendeur. Bij de drempel krioelt het van de mieren. Ze stapt er overheen en leest. We moeten bellen. We moeten bellen. Het is nacht, maar de hitte verdwijnt niet. Blijft hangen tussen de huizen. Mevrouw Nederland zit aan tafel. Ze praat zacht. Niet alleen omdat ze moe is en toch de slaap niet kan vatten. Ze drukt het toestel stevig tegen haar oor. Bij Tineke is alles donker. Weet je? Wat? Jouw stem komt mij op de een of andere manier zo bekend voor... Vreemd, hè? Vertrouwd. Ja. Gek. Wat? Ik heb hetzelfde. Ik heb altijd het gevoel gehad dat... Ja? Ach. Wat zeg dan? Het gevoel dat ik aan het wachten ben. Wachten? Ja. Waarop? Op een moment dat mijn leven drastisch gaat veranderen. Oh. Na de dood van mijn vrouw dacht ik even dat dat het was. Maar het bleef. Mijn leven is zo... gewoon. Ik heb niet het leven waarvan ik altijd gedacht had... dat ik het zou leiden, snap je dat? Hm. Ik moet je wat vertellen. Ja? Mijn man... Ja? Hij heette Hans. Hoe lang geleden... Vorige week een jaar. Ah. Dus hij is wel weg, maar niet voor werk? Nee. Mijn zoon... Victor? Ja. Hij woont in het buitenland. Op een boot. Een boot? Ja. Hij heeft lang gewerkt voor een Amerikaans bedrijf. Hij moest schepen, havens binnenloodsen in Zuid-Amerika. Toen heeft hij alles opgezegd. Alles? Zijn huwelijk, zijn baan. Ik beknelde hem. Het ging niet meer. En hij kon het zich veroorloven. Tja. En nu is hij zijn droom achterna gegaan. En woont hij zelf op een boot. Ben je al eens bij hem geweest? Een katamaran van wel elf meter lang. Nee. Nog nooit. We zouden samen naartoe. Een man en ik. Victor gaf me deze mobiel cadeau op zijn sterfdag. Hij speelde vroeger altijd scrabble. Hij belt nooit. Zegt dat hij het druk heeft, maar ik vraag me eigenlijk af met wat. Als er iets is, mag ik bellen. Maar liever niet. Uh, Hilde? Ja? Ik moet je iets zeggen. Ja? Ik speel meerdere spelletjes tegelijk. Oh? Ja. Dus ik ben niet de enige? Nee. Ik wist helemaal niet dat het kon. Waarom? Oh, om het uh, wachten te verzachten. Jij bent aan de beurt? Ja. Waar woon je eigenlijk precies? Hoezo? Gewoon.